Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Schaatser Jans Smekens heeft de 500 meter gewonnen op de WK-afstanden in Zuid-Korea. Hij is de eerste Nederlander die dat gelukt is. De Duitser Nico Ile werd tweede. Ronald Mulder eindigde als vijfde. Sprinterlet Daidain Tap viel tijdens zijn rit. Bij de vrouwen eindigde Jorien Ter als negende. De Japanse Nao Kodaira pakte daar de wereldtitel. Oud-chirurg Tom Price wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Volksgezondheid. Het was opnieuw kantje boord voor een kandidaat van Trump. 47 senatoren stemden tegen en 52 voor. Price moet de Obamacare gaan afschaffen en een ander zorgsysteem in de VS gaan invoeren. Als lid van het Huis van Afgevaardigden voerde Price al actie tegen Obamacare. Hij wil dat de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten wordt afgeschaft... en dat er meer ruimte komt voor de vrije markt.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 Rijkswaterstaat heeft tot nu toe de helft meer strooizout gebruikt vergeleken met vorige winter. De strooiwagens strooiden al zo'n 61,5 miljoen kilo zout. Er is vooral veel gestrooid tijdens de IJzeldagen aan het begin van de winter. Verder is de afgelopen dagen ook veel gestrooid. Rijkswaterstaat zegt dat er nog genoeg zout over is voor de rest van de winter. In totaal is er nog 140 miljoen kilo beschikbaar.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 The minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Met vanmorgen als gast Bart Bruin, Jost de Jong. Presentatoren rond Perimon Voller en Hennie Rukert. Die komen zo bij u terug. Eerst even een lekker stukje muziek. Cliff Richard natuurlijk. The minute you're gone. The minute you're gone. slow met de uh, Minute You're Gone. Mijn vraag aan Ron Peremon Volk. Ron, je hebt zoveel artiesten ontmoet. Was Cliff er ook één van? Nee, Cliff was er niet één van. Nee, nee, dat was... Uh, ja, ja, Kijk, in de, in, in de tijd dat ik dit deed... Uh, uh, uh, was Cliff nog wel actief... maar niet meer op de manier... Uh, dat hij in, op mijn poppaginaatje... in de Telegraaf paste. <laughs> okay. uh, dus nee, uh, Cliff heb ik nooit ontmoet. helaas. Okay. Nee. 500 meter bij de dames is geweest. Jorien... Ter Mors negende slechts. Ja. En nu zijn de ploegachtervolgingen aan de gang. Amerika tegen Polen bij de dames. Zometeen als de Nederlanders komen houden we u weer op de hoogte. Heel ja, goed. Mooi zo. Het is zo dat... Um, uh, ja. Gadera, die heeft gewonnen natuurlijk. Dat ben ik vergeten te vertellen. En Li Sangwa was tweede. En Yingyu Yu was derde. Ja. Uh, Erbenova vierde. Uh, we hadden als gast de eerste uur, en die is er nu nog... Uh, iemand uit een prachtige sport. Hongbal. Ja. Jarenlang voorzitter van Kinheim. Maar het gekke is dat dat Hongbal... altijd een beetje op het tweede plan komt in Nederland. Uh, we hadden het in de pauze er even over. Ze we zijn wereldkampioen geworden. Maar er is nooit iets uitgekomen. Er is niets aan gedaan. Ik vind dat raar. raar. Wat vind jij daar nou van? Ja, je zou misschien zelfs kunnen zeggen... dat het niet eens het tweede plan is... maar zelfs het derde, vierde of het laatste plan... Het uh, is nooit een enorm grote sport geweest in, uh, in Nederland. En in de toptijd waren er 35.000, 40 40.000 leden. Maar het deed er wel toe in, uh, in uh, Nederland. In de wedstrijden sparta harlem nikkels En harlem nikkels sparta die zijn legendarisch. Er waren gewoon 5.000, 6.000 man op de tribune zat in, uh, in het pimmelier. Uh, vervolgens uh, is, dat, is dat doorgedobberd. Zo zou je het kunnen noemen. Uh, maar uh, met een heleboel talenten. En met behulp van de overzeese gebieden is Nederland in 2011 wereldkampioen geworden. En dat is een, een prestatie waarvan je de grootheid eigenlijk niet kan vertellen. Ik denk dat, dat als je ziet dat Leicester kampioen is geweest eh, vorig jaar in Engeland... dat, dat zelfs een prestatie, die is ook een hele bijzondere prestatie... maar dat zelfs die prestatie in het niet valt bij het feit dat een landje als Nederland... zo klein wereldkampioenschap, hum, uh, wereldkampioen honkbal wordt... Op het wereldtoneel, want uh, de Amerikanen vinden natuurlijk altijd dat zij uh, overal wereldkampioen ja. zijn. Maar Japan ja. is natuurlijk dit, ook een dit is, groot echt, dit, dit is letterlijk wereldkampioen op het wereldtoneel. Niet dat de helft niet meedoet. Nee, het was echt, echt een volledig verdiend, volwaardig wereldkampioenschap. Caribisch gebied erbij, iedereen deed mee. Uh, major leakers deden mee. Dus dat is een topprestatie. Maar als je ziet wat, wat het effect daarvan is geweest... de, de, de, de gevolgen is eigenlijk minimaal. Ja. En ik weet niet of je dat mensen zou moeten verwijten... of je dat een bond zou moeten verwijten. Um, feit is, is dat je een, een ongelooflijke prestatie neerzet als Nederlands Humboldt... maar dat dat niet heeft geleid tot... Een, het is niet een uitgenut. Omhoog. Het is niet uitgenut. Je ziet nog steeds bij de play dat. Bij uh, Hombol, uh, de finale weekenden. Uh, televisie is een mondjesmaat aanwezig. En er nauwelijks aandacht aan besteed komt over omdat het voetbalseizoen bezig is. Dus dat zijn de minuutjes die je dan krijgt. Radio is nog redelijk goed bij NOS langs de lijn. Daar is in het Hombolseizoen ieder weekend wel één wedstrijd live uh, zaterdag en zondag te volgen. En die, hè? En die? En, en die haalt van de legendijzen. Die en ja, en ja, die natuurlijk Haarlemmer en ook Kinheimer overigens ja. uh, uh, van oudsher. En dat, dat, dat is niet groot geworden. En, dat, dat, en je ziet het misschien wel ook met volleybal, wat, wat in het verleden de gouden medaille heeft gewonnen. Ook zo'n prestatie die uniek is. En uiteindelijk leidt dat niet tot, tot, tot de efforts en een langdurige um, um, promotie daarvan. Maar is het niet zo dat dat eigenlijk komt omdat het, het merendeel, zeg maar 80%, misschien wel 90% van de spelers Curaçao naar waren in Arubanen? Dat die, we wereldkampioen werden bedoel je? Ja. Nou, het, het, het, het, het, het is de kwaliteit die dat heeft gebracht. En met name uh, die jongens hebben er mede voor gezorgd dat, uh, dat Nederland wereldkampioen is geworden. Uh, let wel, er gaan ook uh, spelers bij in, uh, vanuit de hoofdklasse hier in Nederland. Alleen, het, het, het, het, het maakt wel, en dat is wel een feit zoals ik dat herken, het maakt het wel heel weinig herkenbaar en toegankelijk. En, een deel van de spelers die wereldkampioen uh, um, is geworden... die zie je niet op de Nederlandse velden. En heb je ook nooit op de Nederlandse velden gezien. Dus dat trekt dan ook weer ietsje minder. Maar ja, zo zijn er wel spelers die daar wel ook gewoon in de basis stonden. En die kom je ook tegen. Maar het is ook misschien de sport. En, en, en um, um, um, um, de, uh, um, onze jongste zoon Joes, uh, um, ik kan als objectieve vader zeggen... Uh, geheel objectief dat dat een groot talent was... En die heeft het twee jaar gedaan en um, het trekt niet. Het is, het is natuurlijk een redelijk traag spel. Het, is, het, is, het, is, het, is, het, het kost heel veel tijd, want je speelt één wedstrijd, die duurt twee uur. Je moet twee uur van tevoren aanwezig zijn als het uit en thuis is, binnen de hele dag. En, en, en, kunt, en als het regent, dan uh, gaan die, het, het uh, gaan die softies gaan naar binnen, weet Ja, je. Het, het, het is, dan het is, het is, het is, het trek je een extra broek aan en het ziet er al zo vreemd uit... En um, um, het is niet echt een sport die, die heel erg... Een, een, een, je, je, als, als je een goede wedstrijd speelt, kom je vier keer aan slag. Dus daar dat, dat train je dan heel lang voor en je krijgt maar vier keer je momentje. En als het een beetje tegen zit en je staat in het veld, krijg je geen één bal. Een beetje afhankelijk van wat je... Dus het is ook een sport, zeker voor de jeugd, waar een heleboel mensen... Uh, of een heleboel kinderen, andere prioriteit hebben dan hoekball. Zijn er ooit uh, pogingen ondernomen om het spel uh, via de van Basten-methode... aantrekkelijker ja. te maken, om regels uh, te veranderen? Ja, en er is voor de jongste jeugd is Bibal gekomen en er is opgooien. Ik ben opgegroeid, uh, ik moest beginnen, Het was er gelijk een pitcher en die groter dan een slagman. Maar van de 100 ballen waren er 99 wijd, want de jongen kon nog niet zo goed gooien als je 8 of 9 bent. Nee. Wat je nu hebt is dat je van een paaltje afslaat, uh, dat er ouders opgooien. Het is eigenlijk nog minder actief. Ja. Want mijn zoon heeft het zelf gedaan, peanutball hier. Ja. Hij zei, pap, ik zit stil, er gebeurt niks. Nee. Nee. Nee, en, dat, en, dat is, dat, en dat is een probleem wat, wat daadwerkelijk speelt. En misschien ten opzichte van 40 jaar geleden... is het zo dat de wereld is veranderd en dat je minder aan was. Ja. En daarbij speelt tegelijkertijd, want daar hebben we het ook wel eens wat vaker over gehad... dat jij zegt, van hoe zat er 5.000, 6.000 man langs de lijn, maar dat is... Alle sport is inmiddels versplinterd, want bij HFC stond er ook, ik weet niet, de, de foto's hangen nog in het clubhuis van de rijen dik. Eh, mannen met hoeden en lange jassen en eh, ontelbaar veel. En als je nu geluk hebt, dan eh, zitten drie of vierhonderd man langs de ja. lijn en dan heb je echt een goede dag. Hè? Ja, en Op zich is dat jammer, net zoals je vroeger, en wij hadden het ook voor de uitzending erover, dat je dan... Um, um, Bert Ton hebt in, in Haarlem, je had basketbal jarenlang in de divisie geweest, je had de basketbalweek. En is het natuurlijk enorm jammer dat dat soort dingen weg zijn. Uh, enerzijds als je mee mag doen is het een uniek feit. En anderzijds als je daar um, um, ging kijken, kon kijken. Ik heb het altijd, als een, een ook de basketbalweek was, was één groot feest, was dat rond kerst altijd... Ja. Tien dagen feest. Ja. Ja. Mag ik jullie heel even onderbreken? Want ja, op dit moment rijdt uh, de Nederlandse damesploeg... met Leenstra, de Jong en Wust op de ploegachtervolging. Ze rijden tegen Japan. Die Japanners hebben geen schijn van kans... want Nederland is veel en veel beter. Irene Wust moet af en toe gewoon de andere twee meiden uh, in de rug duwen. En die gaat zo vreselijk goed. Maar Spanje, of uh, Spanje Japan wordt helemaal weg, uh, weggereden. En dat betekent dat Nederland een uh, hele goede kans maakt... op weer een medaille... En dan is dat toch daar op dat, uh, kampioenschap, dat wereldkampioenschap iets heel bijzonders aan de gang. Is dit een finale dan, Henny? Dat de, heb de, ik niet helemaal kunnen volgen, maar het is uh, meestal de, Nederland de, de, de Japan... Het systeem is gewoon, uh, degene die het snelste is, die wordt kijk, die de tijd. het snelste. 2.55, ja. 85. Kijk, en ja, dan ben je gewoon de, echt de snelste van En alles. Japan, die, die, die rijdt 2.56, 49... Moet je kijken wat het verschil daartussen zit. En die wordt tweede. Maar tweede. En, en, maar goed, we weten niet hoeveel teams er al geweest zijn. Hè? Ik denk, denk ik. dat dit de finale was. Maar dat, uh, daar houden we van op de ja, hoogte. Je hebt geen finale. in die, Nee dus, Het is gewoon op de optie. Maar de, de laatste de Het zou de laatste ritten, de rit kunnen zijn. Ja. We kunnen dat natuurlijk even nakijken. Geweldig, dat hoort je, je zo meteen Gereden, op. maar Rit Leenstra is natuurlijk ook in topvorm op het ogenblik. En Irene Wust, die, uh, ja, dat weten ik we allemaal, die pakte gisteren al goud. Jij zat naar de tv te kijken, je deed verslag. En heel even hoorde ik weer die <laughs> oude NOS-verslaggeving <laughs> ja, ja, ja, terug. Ja, ja, ja, ja, ja. Er ja, komt toch? nog één rit. En oh, dat is ja. Duitsland uh, tegen Rusland. Oh, okay. zijn nog niet, het is nog niet gereden, jongen. Maar in ieder geval een medaille dus. Dat wel. Ja, dat sowieso. <laughs> dat zeker. Dat is mooi. Oké. Okay, ehm. Um... Jullie hadden het, we hadden het even over uh, Haarlem, Sportstad oh, ja. natuurlijk uiteraard. Ja. Ja. maar Dat is uh, uh, bijna echt uh, weg. Volgens ik, mij worden er wel initiatieven ontnomen vanuit de gemeente... om daar toch weer wat dingen aan te doen. Heb ja, ik maar het gekke maar, is... Ze willen die hongbalweken een doorstart laten maken. Ja. Er zal geld voor moeten komen. Dat oh. is het hele heilige nee, nee, Het gekke tuurlijk. is jongens, ik heb van de week, uh, komende week een interview met de wethouder... En die had ik die stelling neergelegd. Hè? Dat Harlem Sportstad, er is niks van over. Daar is hij het helemaal niet mee eens. Dus ik ben heel benieuwd wat hij wat daar nou op gaat zeggen. En als dat interessante dingen zijn, mag hij dat hier... Uh, dat lijkt me een mee. hele goede ja. hennie nodig ja. om, uh, ja. om eens een keer hier naartoe te komen. Maar het, ik vind die stelling heel duidelijk. En dat heb ik ook net uit het gesprek van jullie begrepen. Ja. We zijn geen sportstad meer. Nee.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 dan het Kerkhof, trafijn, bijnaar, maar dan rechts gebied, van der Kijk bij Zo ging je niet de keer in de studio. Nee, nee, het was jammer dat het misschien niet de laatste rit was. Maar zo. <laughs> uh, doe eens een uh, mooi plaatje. De, ga... de, de Russen en de Duitsers uh, benaderen de tijd van Nederland niet. Dus we kunnen stellen dat Nederland opnieuw een gouden medaille aan het winnen is tijdens de wereldkampioenschappen Schaatsen in uh, het hele verre land waar ze waar ze zijn. Dus het ja. zijn ja, gewoon vijf onderdelen geweest vier. Gasten van yeah, yeah. Nederland, hè? of zo. We gaan naar de mooie muziekkeuze van onze gast van vanmorgen, Bart Bruin. En dat is een uh, denk een Iers liedje, My Lair. Het ja, komt heel langzaam op. Groep heet uh, Beers Dan, nummer heet My Lair. En uh, onze gast Bart Bruin, die heeft daar nog iets over te vertellen, Bart. Ja, is, uh, het is meer een bewonerswaardig verhaal. Dat, uh, dit is Beers Den ken ik ook via uh, onze zoon Mees. En inmiddels ben ik uh, drie keer naar een concert van hen geweest. In uh, Paradiso, de Melkweg, en in uh, Tivoli in, uh, in Utrecht. Waar ik gewoon indrukwekkend, een in drie bent inmiddels twee maands uit Londen. Um, en. Tijdens die drie concerten was ik ongeveer verreweg de oudste. Dat was op zich wel een hele bijzondere constatering. Met duizend of vijftienhonderd man jeugd erbij. En als je dan echt wil weten hoe de jeugd in elkaar zit. vond ik ongelooflijk indrukwekkend dat Beersden tijdens al die concerten van het podium afstapte. midden in de zaal ging staan om een akoestisch nummer te spelen. Dus zonder enige vorm van versterking. vriendelijk vroegen aan het publiek of ze stil wilden zijn. En alle drie de keren tijdens een nummer gewoon vijf minuten kon je speld horen vallen vanuit het publiek eh, met eh, duizend eh, um, jongens en meisjes eromheen. En eh, ik vond het ontzettend mooi om dat, dat te zien en heel veel mensen klagen over de jeugd en de normen en waarden. En daarvan vond ik van nou zo kan het dus ook. Ja. Uh, het is buitengewoon indrukwekkend. Heel mooi verhaal Bart. Uh, intussen gaan we door naar Jos de Jong, want die gaat uh, onze goede... Engelse vriend Brian ondervragen over het Engelse voetbal. Morning Brian, how's life? Good. Good morning Jos, morning Sanford. Morning. Good. And uh, with you? Okay, we, we're doing fine. Hey, uh, just a couple of things uh, regarding the, uh, the English football. We, uh, we spoke last week about uh, the fact that Liverpool definitely needed to win, but it was a deception against Hull, as far as I know. Uh, but now they're going to play against Tottenham. If they don't, if they don't win this uh, this game, this real cracker, as far as I'm concerned. It's going to be um, it's going to be uh, rather difficult for Liverpool to keep up with, isn't it? It, it is. Um, Now, the, the situation. I watched the game against Hull, and having uh, thought about it, I've noticed the last couple of games that Liverpool have played, the opposition sits very deep. Yes. And and they, they cannot get through. They don't have they, they have no plan B. Let's go like that, just you know. Yeah. Uh, previous, their game was fast-breaking. Um, you know, they, they, they came in groups. But it seems that opposition have registered that and uh, now playing a very defensive game. Hull had only three or four chances. They scored two goals, and that was the end of the game. Um, the other thing about about Liverpool now, which is interesting, they have nothing to concentrate on but the Premiership. Yeah, so the I the only thing I really they have. Think het is, ja. Dus ik denk echt dat ze nog steeds in de top 4 voor uh Europese championship plaats. Oké. Ze zijn goed genoeg. Just een quick translation. Brian zegt dat Liverpool inderdaad door een vrij moeilijke periode heen gaat. Maar dat ze toch alles in het werk zullen stellen om volgend jaar internationaal te gevoetballen. Het zou nog inderdaad mogelijk kunnen zijn met de vierde plaats die ze momenteel in Maar het kan wel eens heel moeilijk worden. Um, okay, and uh, uh, regarding Chelsea, uh, it looks as if Chelsea is uh, ready to start counting their points for the Champions Party, isn't it? Exactly. Yes, they have to lose three games, and the opposition have to win three games. That okay. won't happen at this standard. It okay. just won't happen. In spite of know? all this uh, consternation regarding Arsene Wenger sitting on the uh, sitting in um, the, in the public and being compared to uh, faulty towers, <laughs> I think I I think poor Arsene in all reality, the media will always um, um, um, criticise him no matter what he yeah, does. Yeah, okay, okay. Uh, I would think at this stage to his final season, he's done a great job in Arsenal, he's turned the club around, yeah. They have had some success uh, in his early years especially. Yeah, but And he's been around uh, now for 21 years, hasn't he? He he has, but look at the work he's done. You yeah. know, I, I think they're the only profitable club in the Premiership, if I'm yeah. right. They have yeah. a new stadium en they still won the FA Cup twice in the last five years, you know. Okay. And they qualify every time for Europe. Okay, just, so, a quick, just a quick translation again. Yeah. Uh, Brian zegt dat het uh, de kansen wel bijzonder groot zijn dat uh, Chelsea inderdaad uh, uh, de eind, League uh, uh, de, de premiership uh, gaat halen mm. en met nog drie wedstrijden te spelen, maar met negen punten ahead. Of uh, Arsenal zit uh, um, zit dat wel goed voor zover ik kan, uh, kan begrijpen. En je noemt ook nog even uh, Arsene Wiggen, die al jarenlang heel veel heeft uh, gedaan voor uh, de club... ...maar het langzamerhand op zijn retour is. Oké okay, Brian, hey, uh, just a question regarding West Bromwich Albion en, en uh, West Ham United. You, uh, West Ham United, I think they need to win in order to, to stay steady in the middle. Is that correct? Oh, that would be, that would be correct. Both of those teams, uh, Tony Pullis would, would be um, from West Brom, I think he's a great manager... Uh, he's he's again turned that club the Birmingham club uh, turned yeah. them around consistent you know defensive West Ham of course had their problems they had a great season last season then mm -hmm. they moved to the new stadium the old Olympic stadium which yeah. you know it, it, it was like they were playing away all the time and then Mr. Pyatt decided he wanted to leave which didn't help Okay, and he was he was he was their star player uh, okay. I think in, in, in the case of both teams, mid-table, they're good enough, yeah. Oké, okay, let's, uh, let's keep it at that. Ze blijven dus waarschijnlijk zo'n beetje in het midden hangen. Maar het is voor West Ham United in ieder geval erg belangrijk om deze games te gaan winnen. Oké, okay, Brian, that's it uh, for now. Um, okay, waiting you're... for the next weekend and uh, we'll yeah. see what's going to happen. <laughs> <coughs> oké, okay, okay. enjoy the games and I'll uh, talk to you then. Oké, okay, okay. thank you very much. Thanks ever so much, I'll see you again. Bye-bye, eh? Brian. Bye-bye. Bye, Henny. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Mooi. Even ja. jongens, uh, terugkomend uh, op Haarlem Sportstad uh, overigens. In Museum Haarlem aan het Groot Helligland. Uh, is momenteel een tentoonstelling nog tot 28 mei over Haarlem Sportstad. Uh, dat is wel uh, grappig om even te weten, want uh, in hun briefing, uh, in hun persbericht, staat ook: Haarlem is een echte Sportstad. Al meer dan 100 jaar is sport er niet meer weg te denken. Nou, dat is zo, maar uh, we zijn toch hard bezig om dat wel te doen, lijkt het erop. Niet? Oké, okay. Bart, zeg het eens. De, de, de wethouder mag er antwoord op geven. Ja, ja, ja, ja. Nou, precies, dat ja, ik benieuwd. ook. zijn benieuwd. Maar goed, uh, dus in Museum Haarlem nog tot 28 mei... een tentoonstelling over als, als Haarlem sportstad. Music. Muziek. Muziek.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 peace En zoals altijd gaan we onze gast van vandaag... en dat is Bart Bruin vragen wat hij van deze plaat vond. Ik uh, kan niks anders zeggen dat dit volledig in de lijn past... van de muziek die ik heb uitgekozen. <lacht> dus uh, kort gezegd, uh, geef mij een glas whisky... zet me in Ierland voor een raam neer... en uh, hij kan wacht de hele dag langskomen. Wat voor whisky drink je, want anders kom ik ook, hoor. <lacht> we zoeken samen een mooie fles uit. Dat lukt ons wel. Ja, dat denk ik maar ook wel. De, de kwaliteit van deze song? Ik, ik vind hem ontzettend mooi. De, de tekst komt mij vrij somber voor. Um, um, wel realiteit, hè? Het is wel de realiteit, absoluut. Uh, en, en, en dat mag ook en dat moet ook. En uh, zonder meer een, een, een, een, een, een, een verademing in mijn lijstje om die erbij te voegen. Begrijp je dat deze plaat. Kan je begrijpen dat deze plaat nergens in, in ranglijsten tevoorschijn komt? Um, ja, dat kan ik begrijpen als ik weet hoe de zakelijke wereld werkt. Um, en daar is meer voor nodig dan alleen maar mooie muziek maken. Of mooie uh, kunst maken. Of mooie schilderijen maken. Uh, volgens mij zit het leven aan elkaar. Uh, dat het niet zozeer is uh, wat je kunt, maar vooral wie je kent. waar. als je dat uh, goed voor elkaar hebt, dan heb je misschien sneller... Uh, dat je ergens in een lijst staat dan uh, dat je het echt volledig van de muziek moet hebben. Maar oprecht, ik denk dat er een heleboel kwaliteiten op allerlei gebieden op deze manier uh, verloren gaan. Omdat je op een of andere manier of pech of een stukje ongeluk... net niet boven kan drijven. Ja. Right time, right place. Ja. Maar ja. Hij komt binnenkort op televisie. Fantastisch. Mooi, is, uh, nou, laat dat een begin zijn. Zullen we nou eens vertellen wie het is? Ga je gang? Als je naar de technicus kijkt, dan zie je daar iemand blozen. <laughs> ja, ik ben het niet hoor. Ah, ja. <laughs> het is wel een, een nazaad van me. Dus, uh, Fantastisch. Ik, ik ben een duif met zangzaad. Het <laughs> is mijn zoon Sven. En, uh, nou, hij, hij komt er wel, want hij, hij zingt niet alleen maar somber repertoire. Dit werd uh, opgenomen uh, in de opdracht van Masterpiece. Zo'n grote organisatie die zich bezighoudt met, uh, met de tragedie voor kinderen op de wereld. Ja. En uh, Dat deed hij samen met Michael Garvin... Michael Michael Garvin is de singer-songwriter van onder meer Jennifer Lopez... en uh, uh, Be George Benson bijvoorbeeld. En uh, Sven is al opgevallen bij Marco Garvin. Dus we hebben goede moed dat het toch een keer goed gaat komen. Dus, Oké, okay. <laughs> ja. and now for something completely different. Yes, sport. <laughs> We hebben het ja, nog helemaal niet over plassex gehad. Want het schijnt te er erg in te zijn tegenwoordig. Joep van, Joep, Doe jij je telefoon, Joep, je telefoon is weg. <laughs> Joep, Joep van Hek. Die had, uh, Ron, dat is leuk dat je dat zegt. Want ik, ik was in de, dit weekend. Uh, heb ik Joep van Hek even ontmoet. En die had in zijn conferentie in een kerk in Bloemendaal. Iets over Trump. En die zei van laat al die hoertjes nou eens over zijn kop pissen. Dan uh, jongens, jongens. gaat de kleur van zijn haar. Die trekt vanzelf bij. <laughs> Niveau nou ja, is weer Trump, heeft, binnen, Trump heeft wel ja, wat he, in gang gezet, jij he, bent want, erover begonnen, Ron, ja. dus ja. maak het maar goed. Probeer het maar goed te maken. Nou, dat ga ik doen. niet waar heb je gegeten gisteravond? <laughs> dat is gemeen. Bij het beste sushi-restaurant van en, Nederland. Moet ik de naam nog noemen? Ja, niet? ik zou het doen. Mag dat? Ja, waar was het ook weer? Hier in Zandvoort? In Zandvoort, ja. Oh, ja. En hoe heet het dan? Onder het Palace uh, Hotel. En het uh, heet Zizo Lounge. Kijk. En de mensen die er niet zijn geweest, moeten er heel snel naartoe. Want anders is alles op. Heel goed. Gegeten door Hennie Ruquet dan zeker. Reken ja, maar. Ja, heel goed. Waar zijn we mee bezig? Schaats technisch gezien, Hennie. Nog niks? Of wel? Ja, Geert Kuiper is, wordt geïnterviewd. Maar zometeen komen de mannen. Er zijn vier ritten. En Nederland rijdt in de derde rit tegen Noorwegen. Ik hoop dat we het in deze uitzending nog mee kunnen pakken. Het ja. zou leuk zijn. Jij... Hennie, je hebt allerlei kranten voor je liggen. Wat is het uh, sportnieuws nou, de afgelopen het week? Het leuke vond ik deze week... dat de Spaanse kranten vol lof zijn over Jasper Sillessen. Sillessen heeft gekiept in die uh, bekerwedstrijd tegen Atletico. Ja. En was daar de grote uitblinker. Ik kreeg van de Spaanse kranten een 9. En dat is heel bijzonder hoog. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch om, ja, geweldig. om dat mee te maken. Maar hij, dat is alleen in de beker, hè, mag je kiepen. Ja. Ja. ja, maar het zou best eens kunnen dat dat gaat, dat dat gaat veranderen. Ja, ja precies. Heb maar, je gezien dat uh, Royston Drenthe officieel is gestopt ja. met voetballen? Ja, dat is maar goed ook. Dat is ook een verhaal ja, Hij heeft uh, gekozen ja. voor een rappercarrière. Nee, hij gaat rappen. Ja, Ik het, snap er niks van, ja. maar dat zal wel aan mij liggen. Een van de grootste talenten die Nederland ooit gehad heeft. Ja, ja. Dan, dan zie je weer wat het grote beleid. geld doet. Hè? Ja, ja, niks. Die maken je ja. kapot. Ja. Over groot geld gesproken, we gaan even uh, over de plaatselijke sport praten. Ja. Want Zandvoort is natuurlijk sportstad van de kust, hè? Zullen we het zeker. zo eens noemen? Ja, zeker, zeker, <laughs> nou, Dat wil ik weer niet noemen hoor. Nou ja, dorp dan. <laughs> ja. Maar het is ja. hier... Ja, kijk, en, en, en het beste dat we hebben hier... dat is de basketbalploeg, de Lions. Ja. En als ik dat zeg, dan gaat die Joop van Nes helemaal glimmen. Helemaal bloeiend over. Want basketbal en Joop ja. van Nes, dat is één. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik, ik ben uh, lid van de Lions al vanaf het begin... Uh, de eerste week, tweede week moet ik zeggen. En ja, ik, ik ben er altijd bij gebleven. En dat is gewoon mijn clubje. Dus kan ik er ook enthousiast over schrijven. Hè. Met name als ze winnen. En dat deden ze weer. En afgelopen zaterdag was het weer feest. Want de eerste kwart ging echt niet. Het was uh. verschrikkelijk om aan te zien. Uh, pas in de tweede kwart, de helft van de tweede kwart... begonnen ze een grip op de wedstrijd te krijgen. En een, ze blijken dus in de rust afgesproken te hebben... we zullen de derde kwart even gas geven. En het even gas geven resulteerde in een stand... Van alleen in het kwart van, van 27-2. Dat betekent dat de tegenstander één keer gescoord heeft in tien minuten tijd. Dat ongekend. En dat moet je dus ja. wel verdedigen. Ja. Dus de, de verdediging steekt goed in elkaar bij Zandvoort. Nou, en dan kan je in een vierde kwart freewheelend en dan win je met uh, 88 of 86, 48 of zo weet ik veel. 83, 36. Heel makkelijk. Heel All simpel. Ja. En dat was een ploeg waar ze twee jaar geleden ontzettend veel moeite mee hebben gehad. Die twee jaar geleden gepromoveerd is en uh, weer, daarna weer terug is gekomen, maar Lions was in die competitie gelijk met Wieringenland uh, ge gekomen, alleen dan telt het uh, onderlinge resultaat en dat was uh, met iets van drie punten verschil uh, voor Wieringenland. En dan word je ondanks dat je eerste staat met je punten en al je uh, het, uh, het uh, verschil, doelpuntverschil, uh, word je gewoon tweede. Ja. Niels Krawenam 23 punten. Ja. Ron van der Meij... Jaap van der Meij... Ieder 16 punten. Ja. Robert de Pierik... 14 punten. Het is ongekend. Ja, dus, dus, dat geeft dus aan... Er waren drie jongens waar niet. Ja. Dat geeft aan dat, dat als er twee niet of drie niet zijn... dat anderen het oppakken. Ja, dat en normaal gesproken is dat Ron van der Meij. Maar die heeft op de training... de voorafgaande aan deze wedstrijd... Uh, zijn pink uit de, uit de kom gekregen. Uh, van zijn schothand. En dat, die speelde met pijn. En dat kon je duidelijk merken aan zijn schoten. zijn schoten kwamen niet aan. Uh, allemaal te kort. En onder het bord uh, heeft hij goed uh, gepresseerd. En dat, maar de, en dat doet Niels niet, niet krapper dan uh, elke wedstrijd eigenlijk. 4 maart is een belangrijke datum. Ja, zeker. Amsterdam 5 komt dan naar Zandvoort toe. En uh, dat moet gewonnen worden met een uh, acht punten verschil. Zeven punten, dan zijn ze gelijk. Acht punten verschil. Dan zou Zandvoort zomaar kampioen kunnen worden dit jaar. Zeven uur... 4 maart. Ja, even naartoe gaan, jongens. Kom op. Laat die sporthal helemaal uitpuilen ja. met enthousiaste mensen. Dat zou leuk zijn. Ja, dat zou geweldig zijn, ja. Zeg, Trainingsarbeid leidt naar overwinning, was een verhaal dat jij... Uh, Van de hampeldames, ja. ja. Eindelijk waren ze een keertje compleet bij de training. En dat blijkt gewoon in de wedstrijd. Uh -huh. Dan winnen ze gewoon een uitwedstrijd waar ze normaal gesproken ontzettend veel moeite mee zouden hebben. En die winnen ze met de 21-25. Dat vind ik knap. Ja. En dan zie je dus dat... Uh, training, dat, dat brengt ook samen. Het is natuurlijk niet alleen het de, de, de baltechnische wat er gebeurt. Uh, ook voor de, competitie, voor de conditie wordt er gewerkt. Maar je bent de ploeg. Die ploeg die moet presteren. En die ploeg die moet dus samen presteren. En als je dan maar met uh, van de negen dames er uh, vier of vijf op een training hebt. dan werkt dat niet. En nu werkte het wel omdat iedereen aanwezig was. Je had een uh, primeur over de trainer van Zandvoort. Ja, <laughs> nog voordat de spelers het wisten. Ja. Dat heb ik toen uh, met, uh, met Martijn gedeeld eigenlijk. En die is gaan, gaan bellen. En die meldde mij terug. Niemand van Zandvoort weet het toch. Ik had het toen van de, van de voorzitter uh, heb ik een app gekregen. Dat uh, Ted Sonier, of Sonier moet ik zeggen eigenlijk, uh, de nieuwe trainer was. Geen slechte. Daar ben ik heel blij mee. man uit de club. Ja, zeker. Een man ook uh, die, uh, die hard voor Zandvoort heeft. En... Uh, die de nodige ervaring heeft opgedaan. Onder andere bij Rijnsburgse Boys. En hij is uh, vijf jaar lang uh, assistent-trainer... van het Nederlands Militair Elftal geweest. Daar heeft hij een WK en een EK meegemaakt. Dus die heeft ontzettend veel ervaring daarop gedaan. Ja. En hij wil zich ook inzetten... om uh, de met name de A-jeugd... en daar weet jij, denk ik, alles van niet, op een hoger plan te brengen. Ja, maar die zijn nu nog niet goed genoeg, hoor. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Maar dat moet gaan, waar. moet gaan ja. gebeuren. Uh, hij wil zelfs toe naar twee A-junioren... Elftallen... Uh, dan moet je toch het éentonder bieden, denk ik. Want eh, zandvoort is niet veel. De, de spelers gaan naar buiten toe. En die komen er niet echt uit de verf. Die gaan spelen in het tweede team of zo, het tweede elftal. Die moeten terugkomen naar Zandvoort. En dan, dan gaat Zandvoort weer bloeien, denk ik. Waar we het hopen. Ja, denk het ook. Ja. Wat denk je van de tactische inzichten van, van uh, Ted? Ja, hij zegt uh, nu in de derde klasse, en dan zegt hij terecht, we moeten gewoon aanvallen op voetballen. Ja. En hij zegt, als we niet tweede klasse komen... Dan, is het een, dan ligt het accent meer op de verdediging. En dan moet je dus ook wel eens de goede spitsen hebben... om dat op te kunnen lossen in, in de aanval natuurlijk. Jij, jij en ik hebben kort geleden met de voorzitter gesproken. Hè? Uh, die zou binnenkort in de uitzending ja, komen. Ja, Jan ik van der Leden. Ik denk dat je dat maar even moet regelen... zodat we over het uh, nakende kampioenschap van Zandvoort kunnen gaan praten. <laughs> ja, als het dit jaar of dit jaar is... Ik zou ervoor tekenen, maar... Voorlopig geeft VVC de beste papieren. Ja, en morgen krijgt toch iemand op zo de dingen van uh, van IJmuiden. Ja, uh, Kagia. Ja, Kagia staat gelijk met Sanford alleen. Sanford heeft een beter ja. doelsaldo dan Kagia. Maar Kagia mag voor mij verliezen, daar heb ik geen probleem mee. Ik denk dat het gebeurt. <laughs> UNO ja. moet er in ieder geval aan. En dat, uh, ja, dat, dat moet, moet echt grof gescoord worden. Dat moet mogelijk zijn tegen UNO. We gaan het horen, we gaan het zien, hè? Mijn idee. Dankjewel. Nee. Zandvoorts kwartiertje was ja. dat. Bart, opnieuw een keuze voor jou. Violin van Amos Lee. Wie is Amos Lee? Is het een, groep? Is het een zanger, zangeres? Het is een, een Amerikaanse zanger... Ja. Um, die wij um, ooit voor het eerst hebben gehoord... toen uh, Tijn Akersloot net zijn nieuwe um, um, pand had neergezet op het strand... Mm -hmm. En zo'n sombere uh, winteravond met een paar van die surfboys uh, erbij... die hun uh, favoriete muziek op hadden staan. Whiskeytje. Whiskeytje erbij ongetwijfeld. <laughs> uh, Ron was er ook bij. Uh, onze vrouwen <laughs> waren er ook bij. En uh, dat was voor het eerst dat daar fantastische muziek door de speakers klonk. En dat bleek uh, emersliet te zijn. Kitty! Tijdluisteraar is een prachtige plaat, maar ik ga hem toch eventjes uh, uh, langzaam uitveden, Want uh, we, we hebben nog maar een, uh, ja, een minuutje of tien te gaan om uh, met elkaar te praten. Ja, en we hebben een uh, interessante gast vandaag. Dat is namelijk Bart Bruin. En dat is niet zomaar iemand. Tot zijn achttiende heeft hij gespeeld in Jong Oranje en de Kadetten. Hij heeft het EK in Spanje gespeeld, het EK in Zweden, Europees kampioen geworden, wereldkampioenschap in Amerika en Koninkrijk spelen op de Antillen drie keer. Honk, honkbal dus hebben we het over, over Henny nog honk, even. Honkbal. Ja. honkbal. Wat een, uh, een geweldig sportleven. Ja, zeker geweldig als, uh, als ik jullie vertel dat ik uh, um, um, gemiddeld getalenteerd ben en was. Uh, ik was uh, uh, vroeg, uh, jong was ik groot, dus dat scheelt dan een stuk als je, als je honkbal. Um, en je moet altijd een mazzel hebben um, dat je net komt bovendrijven. En dat is gebeurd in een team bij Kinheim waar ik op mijn tiende in kwam. En waar allemaal talentvolle spelers in zaten. Die ook bijna allemaal later de hoofdklas hebben gehaald. En waar ik ook een Nederlands team mee heb gespeeld. Dus dat, dat was een, een, een, een gelukfactor. Uh, maar ik moet zeggen dat, dat ik ontzettend veel beleefd heb met hondbal. Uh, om te zeggen dat ik de hele wereld over ben gevlogen. Is een beetje overdreven. Maar inderdaad, uh, als je 14 bent en je zit uh, voor het eerst in een vliegtuig... En dat was toen nog best wel bijzonder naar Spanje voor een Europees kampioenschap. Waar je dan het EK speelt voor 5000 mensen in de finale. Dan is dat wel indrukwekkend. En dat neem je mee in je verdere sportleven. En dat neem je ook mee in je, in je persoonlijke en in je zakelijke leven. Er zijn nog een aantal dingen opgevolgd. Um, EK in, in Zweden. Dat op zich wel een heel aardig verhaal was. Omdat ik op het laatste moment ben afgevallen voor de selectie voor het EK. En toen mochten de drie jongens niet mee van HCW... zodat ik weer ben toegevoegd. En vervolgens werd ik beste slagman van het uh, toernooi. Niet alleen van Nederland, maar van het hele toernooi. En werden we ook Europees kampioen. Leuk, hè? En hebben we drie keer uh, Italië geveegd. Uh, <laughs> echt met, met het 17-0 en 17-1, dat soort uitslagen. Ook dat je hebt, en ik heb daar geleerd wat, wat vorm kan zijn... en dat je vorm ook nooit kan afdwingen. Dat je gaat met, uh, met, met zo'n team ga je naar, naar een EK toe... en natuurlijk iedereen kan hongballen... Alleen op enige manier komt er dan iets over zo'n team heen. En voor de wedstrijd werd er eh, een muziek gedraaid. Onze eigen muziek bij het inlopen. Eh, niet de depressieve muziek die heb uitgekozen <laughs> Maar echt opzwepende muziek. En dat, dat paste allemaal. En, en het liep als een trein. En, en iedereen was dan ook gewoon echt in vorm. En dat blijkt dat je dat nooit echt kan afdwingen. Maar de sfeer was er fantastisch. En... In die tijd, als je, als je drie of vier keer, volgens mij was het drie keer... echt uh, um, Italië geveegd was dat volstrekt uniek. Dus over, dat heb... Overigens, even tussendoor. Uh, ik krijg op Facebook kreeg een reactie vanuit Haarlem... van mensen die fan zijn van de Haarlemse honkbalweek. En die, zint, die vinden het machtig dat in het programma van Watertoor Sport... over honkbal wordt gesproken. Dus compliment. Heel goed. Heel, <laughs> ja. heel blij. En zo zijn er <laughs> inderdaad voldoende fans nog uh, in, uh, in Nederland. Ja, want dat wordt gemist, hoor, die Haarlemse Hongbo-week. Absoluut, ja. uh, absoluut. En... Um, Vervolgens uh, ben ik hoofdklasse gaan spelen. Ik heb op mijn, uh, op mijn zestiende uh, mijn eerste hoofdklassewedstrijd gespeeld. Dat was ik pitcher. En um, toen mocht ik invallen tegen Amstel Tigers. Dat was in die periode het allerbeste team van Nederland. Ik heb zeven innings gegooid. Owens oh, dus, uh, zat er iemand te catchen. Dat was Gerlach Halderman. Waarschijnlijk de beste catcher die ooit in Nederland heeft rondgelopen. Die was toen vijftien. Dus wij uh, ondergetekende zestien met een catcher vijftien tegen het beste team van Nederland. Um, en, en vervolgens ben ik in het eerste terecht gekomen. Um, en ben ik, um, als ik zelf mag zeggen, net iets boven gemiddelde speler geweest. Die het vooral van hard werk heeft moeten hebben. Uh, veel trainen, maar ook gewoon bijtrainen. Wel een aantal goede jaren gehad. Uh, en uh, op enig moment um, gevraagd door Giants in Diemen. Toen ben ik weggegaan, ben ik in hem ontrouw geworden. Weggegaan naar Giants in Diemen. En dat was heel bijzonder. Ik speelde je alleen maar met Antillianen en Amerikanen in het team... Heel leuk. Uh, alleen dat team viel uit elkaar teruggegaan naar Kinheim. En eigenlijk tot mijn 27ste doorgegaan. En toen had ik andere dingen aan mijn hoofd. En had ik wat minder tijd en zin om te trainen. Ik moest het toch echt hebben van hard werken. En niet van mijn uh, hoeveelheid talent. Dus toen gingen mijn prestaties ook naar beneden. Dus heb ik langzaam afgebouwd. Zomeravond, ja, honkbal werd het toen? Zomeravond, zondagmiddag ja. honkbal op een laag niveau. Nog steeds ontzettend leuk. Ja. En later ben ik gaan heren softballen. En dat is dan echt een oude sport. Yes. Daarna gaan golven. Nou, is een beetje vergelijkbaar bij wandelvoetbal, denk ja. ik. Ja. Ja. Dus inderdaad yes. zo gaat het langzaam. naar. Honkbal, softball, golf en inderdaad daarna wandelen op het strand. Okay. En wat was het beste onderdeel? Je doet ook bal of zo? Niet aan bal, is wel leuk. Wat was het beste onderdeel van jouw spel eigenlijk? Uh, ik, mijn goede vriend Jan-Willem van der Wezen noemt mij wel de schutting. <laughs> en daar sta ik redelijk omkennen. Er stond derde honk. En uh, soms bij gebrek aan techniek wierp ik mij voor de bal om hem daarna nou weer op te pakken, iemand uit te gooien. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, <laughs> zie je het maar als, uh, als een gebrek aan techniek. En uh, dat lukte me redelijk. Nee, nou, je had geen angst. In ieder nee, geval. Is... Even naar het schaatsen. Want de ja. tweede rit is geweest, dat was de rit tussen Korea en Nieuw-Zeeland. Korea ging heel erg snel. Maar door een valpartij in de voorlaatste ronde uh, zijn die Koreanen uitgeschakeld en okay. nam Nieuw-Zeeland de leiding over. En die zijn nu de snelste met 3,41,09. Polen tweede met 3,41,68. En het is nu de beurt aan Nederland. Maar voorlopig ligt die Koreaan die gevallen is nog op de grond en uh, op de baan. Wordt behandeld, wordt een verband om zijn uh, onderbeen gedaan. Dus uh, het zal misschien nog wel even duren voordat Nederland aan de bak komt. Maar we houden u in ieder geval op de hoogte. In de tussentijd gaan we uh, het laatste stukje muziek draaien... dat door onze gast van vandaag, Bart Bruin is uitgekozen... Wat is dat? N uh, nee, je kan het wat anders klaarstaan. Oh, nou, dat mag ook. Ja, keer, want uh, het gaat hard met de whisky. Er is trouwens nog vijf minuten over. Ja, u, u denkt natuurlijk, ja, die zit aan de whisky's en helemaal lam is natuurlijk. Nou, dat valt allemaal reusachtig mee. Luister maar naar Henny. Hij kan nog helemaal uit zijn woorden komen, toch, Henny? Ik heb nog geen whisky gehad, hoor. Dat is alweer bijna 20 uur geleden. Maar Henny zit met uh, uh, verbazing te kijken hoe een uh, Koreaan die gevallen is op het ijs daar vanaf wordt gehaald. Ja, met Brancard en al. Een soort gesleept of zo. Ja. Uh, een, een merkwaardige. In zijn thuiswedstrijd. Het is puur over toeristisch. Daar moet volgend jaar echt... dat moet het vlammen, het Olympische Spelen. Kom op. Ja. Dit is en hij ja. wordt op En op een plank wordt hij over het ijs geschoven. Ja. Sorry voor dat ik het Het Nederland zeggen. heel vervelend, want die uh, moeten in de volgende rit. Maar ja. dat kost allemaal op het hout. Ja. Dan ga je uit je concentratie. Hè? Daar staat Noorwegen in ieder geval klaar. Noorwegen staat klaar. En uh, we gaan eens dus even kijken naar deze rit. De laatste minuten van onze uitzending. Ik hoop dat we het net halen is het ergste? Ja. Uh, ja, drie minuten. Het zal kilo kilo, zijn. Maar als we houden u gewoon toch even op de Ja, behoor. vier minuten. Vier als we nog boodschappen moeten doen. Ja, wie zal het zeggen? Voorlopig, uh, Voorlopig starten ze nog niet. De Noorden met Pedersen natuurlijk erbij. Dat is de grote ster, Nielsen en Hendriksen. En de Nederlanders aan de andere kant. Ik ben benieuwd wie die uh, gaan rijden voor Holland. Kramer, denk ik. Ja, nou, dat, dat, denk ik wel. dat lijkt me Kramer wel Kramer gaat vol, Volgens mij doet Kramer de 10 kilometer en de 1500 meter nog. Nee hoor, Kramer, ja, Kramer Bers, doet helemaal niet Bers, meer. Bergsma, Blokhuis en de Vries. Ja. Want vandaag moet uh, uh, Kramer de 1500 uh, schaatsen en morgen de 10 kilometer. Ja. Dus, nee, andersom. Morgen met, uh, is de 1500 en zondag de 10 kilometer. Nou, dan gaan we net het begin mee pakken, denk ik. En dan, we hadden de finish net niet, maar we kunnen wel tussendoor zeggen... Uh, of ze tegen Noorwegen goed doen. Nou, zeker. Dat kunnen we zeker. Bergsma, Blokhuizen en de Vries staan aan de start tegen Noorwegen. Wat vroeger Met... eigenlijk toch wel een van de naties was de, tegenwoordig... een stukje terug is gevolgd. Nou, die Peders is wel goed. Ja, maar er is maar eentje. Ook, ook, nog. ook nog. Dankjewel, jongens. Dan kunnen we het helemaal niet meer doen. het was leuk. Maar we zitten hier natuurlijk uh, nog... Uh, Gezellig onze tijd uit, even Henny. Ja, die Denk Koreaan ik. die wordt nu. Hij uh, wordt uh, nou reggedragen, toch weggedragen. Die Koreaan. dus dat is allemaal niet zo goed. Weet jij wat de vierde rit is, Joop? Dat had je, je had net op, op je telefoon iets staan. Die moet naar Nederland nog kijken. Duitsland toch? Of niet? Ja, maar Theo, oh, nee, dat We zullen even vrouwen, kijken. Moet... Nou, even. het uh, startschot gaat uh, klinken. We schakelen over naar Pyongyang. Henny Rukert. <laughs> Voorlopig klinkt er nog niks. maar nu. Kunt u mij nog tot u mij nog kan? De rondjes gaan uh, gemiddeld uh, in zo'n 26 seconden. De Noorden hebben een hele snelle start. Ja, het, zijn, het zijn kortere rondjes dan normale. Dat ja, hoef je ja. geen wissel op te maken op uh, ja, de kruising. Nederland uh, de vierde tijd. Noorwegen het stelsel op dit moment na één ronde. De eerste volle rondje gaat in 31 seconden voor Nederland. En in 30-7 voor Noorwegen. De Nooren hebben de snelste tijd tot nu toe. Nederland ligt nu derde. Maar Sorry. dat is een ploeg met steers, die moet altijd op gang komen. Dus ik ben heel benieuwd of ze nog in de buurt zullen komen van de Nooren. Eens kijken over hoeveel minuutjes de reclame begint, Charles. Hoe lang hebben we nog? Ruim uh, een minuut. Nou, dat, nou, dat we ah. ik Net niet redden, maar wellicht pakken we mee dat. Nederland weer een beetje dichterbij komt. Nederland komt dichterbij na een rondje van 26.5 voor beide ploegen. Uh, Nederland heeft nu de derde tijd. En dat is natuurlijk niet slecht. Overigens is de laatste rit uh, Italië tegen Japan. Italië, ja. ja. Die is dan na 12 uur. Die kunnen wij absoluut niet meer meenemen natuurlijk. Nederland is opgeklommen naar de tweede plek. na weer een heel snel rondje. De steers zijn op gang gekomen. Bergsma, blokhuizen. en de Zee een rondje van 26-4. En ze zijn nu het snelste in Nederland. En dat is natuurlijk heel mooi. Want als dat kant. eenmaal draait... Dan, uh, dan zijn ze ook niet te houden. dat blijkt nu. Want 26-4 is tot nu toe de snelste ronde... die gereden is uh, tijdens dat kampioenschap. En Nederland doet dat geweldig goed. Nu weer Blokhuizen op kop. Blokhuizen trekt het zaakje vooruit. En uh, Bergsma erachter. En daarachter weer de vries. Het verschil is al groter. Het verschil is 1,48 met uh, de snelste tijd tot nu toe... en een uh, goede 48, de honderdste seconde op Noorwegen. Dat, ja, dat is nu weer gaat... Uh, Afscheid bij mijn mannen, want... Uh, dus we dat dat is met de... jouw, we de... kunnen net het einde niet zien. Henny, ja. dankjewel voor jouw mooie commentaar ja, weer. En Bart Bruin natuurlijk, onze gast van vandaag. Joop was er ook. Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.